01, 12 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, Opstelte wil agenten langer op straat. Meeste pensioenfondsen op schema met dekkingsgraad... en Nederlandse wegenwachters helpen wintersporters in Frankrijk. Het is vandaag droog, het is bewolkt, weinig ruimte voor de zon en een koude oostenwind. Het wordt 2 graden in het noorden tot 6 in het zuiden. Morgen is het ook bewolkt, overal droog. Tegen de avond gaat het morgen wel vanuit het zuidwesten licht regenen. Politieagenten gaan meer de straat op en zitten minder achter hun bureau. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zegt dat het kan. Hij wil het papierwerk bij de politie met de helft verminderen. De minister. Dat je zegt van de diender doet zijn werk, uh, belt de gegevens door en dan zijn uh, daar mensen die uh, gewoon dan de, uh, de administratie uh, doen. En dat uh, werkt uh, veel efficiënter, ook uh, minder kostbaar en uh, uh, de politie is op straat en doet zijn werk. Bij het Korps Hollands Midden draait een proef die uh, landelijk wordt ingevoerd en zo werken ze dus daar al. Ron Maas is van de politie Hollands Midden. Meneer Maas, uh, hoe, hoe ziet dat eruit in de praktijk? Nou, eigenlijk zoals de minister net zei, eh, traditioneel is het zo dat collega's altijd als ze hun werk gedaan hebben na verloop van tijd aan het bureau moeten om alles te registreren in de systemen. Dat hoeven ze nu niet meer als ze nu bezig zijn met de afhandeling van een aanrijding of met een aangifte. Dan bellen ze eigenlijk direct daarna door naar collega's op kantoor. Ze doen daar hun verhaal. De collega's aan het kantoor zorgen ook dat met informatie hun verhaal nog een beetje aangevuld kan worden. En na afloop van dat gesprek gaat de collega buiten lekker verder met zijn eigen werk. En aan de hand van de informatie die doorgegeven wordt, kunnen collega's aan het bureau alles verder verwerken in alle systemen. Worden alle registraties gedaan. Eigenlijk met het als doel dat als de collega buiten aan het einde van zijn dienst aan het bureau komt, al zijn schriftelijk werk klaar is. En hoeveel tijdwinst levert dat op? Dat levert voor de collega's uh, die buiten werken uh, nou ruim 20% meer arbeidstijd op. Dus zeg maar zo'n uur, anderhalf uur uh, per dienst extra. Dat is waarop Stelt ook op gaat inzetten dat dat uh, komend jaar bij alle korpsen uh, wordt ingevoerd. Is dat nou iets wat u met veel pijn en moeite heeft moeten doorvoeren? Of is dat eigenlijk iets van, ja, waarom hebben we dat niet eerder gedaan? Uh, ja, sommige oplossingen lijken heel simpel. Uh, en het bedenken heeft wel tijd gekost. Maar het invoeren ging eigenlijk heel erg gemakkelijk omdat de collega's... Dit enorm omarmen. Uh, het, is, het komt zo toe aan uh, hun eigenlijke werk. Uh, ze worden, uh, alle ballast die wordt bij ze weggehaald. Uh, en de collega's die waren zo enthousiast dat het invoeren ons weinig moeite heeft gekost. Nou komen er ook wel nieuwe regels bij. Hè? Als dat nou op te ligt uh, moet altijd een advocaat aanwezig zijn bij het eerste verhoor. Dat is dan weer allemaal nieuw papierwerk. Daar gaat je tijdwinst dan weer. Uh, nou, ik denk dat dat ook de grote uitdaging wordt van uh, die minister en ook van ons als uh, politie. Dat we in ieder geval zorgen dat we de winst die we boeken uh, echt een gunste komt aan het werk op straat. En dat we dat niet op laten uh, eten door nieuwe regels. En ik weet dat ze daar hard aan werken. Op dit moment werkt het in Hollands meer. Ik dank u wel voor de uitleg, meneer Maas. Graag gedaan. Staatssecretaris Teven trekt het plan van zijn voorganger Al Bayrak in... om kortgestraften hun straf thuis te laten uitzitten met elektronisch toezicht. Teven vindt thuisdetentie geen geloofwaardig alternatief voor een gevangenisstraf. Al Bayrak wilde de wet aanpassen voor zelfstraffen tot maximaal drie maanden. En ook als Kamerlid was Teven al tegen dat plan van Al Bayrak. Wie net eigen basis, oftewel ZZP'er, moet makkelijker en langer pensioen kunnen opbouwen. Bij het pensioenfonds van je oud-werkgever, VVD en D66, vinden dat de ZZP'er... voortaan tien jaar pensioenpremies moeten kunnen aftrekken van de belasting. Ineke dezen Hamming van de VVD, goedemiddag. U bent niet tevreden over hoe het nu gaat, hè? want hoe werkt dat nu? Ja, het probleem is dat steeds meer mensen die stap dus nemen om ZZP'er te worden. Uh, op dit moment zijn er bijna 700.000 ZZP'ers al. En wat blijkt, dat binnen die groep de helft niet doet aan pensioenopbouw. En ga je dan kijken hoe komt dat, dan zie je onder andere dat er weliswaar een regeling is waar zij gebruik van kunnen maken... Namelijk dat zij nog tien jaar uh, deel kunnen uitmaken... van het pensioenfonds van het bedrijf waar ze werkten. Maar dat is eigenlijk een neus, Omdat maar drie jaar lang de premie die ze daarvoor moeten inleggen... aftrekbaar is. Aftrekbaar belasting. van de belasting. Ze zijn veel meer kosten kwijt aan de opbouw van hun pensioen. Ja, veel meer. En veel meer dan uh, een gewone werknemer... die ook in zo'n regeling zit. Huh? En nou zijn ZZP'ers... die hebben natuurlijk wel gekozen voor het avontuur van het ondernemer zijn. Maar ik vind dat uh, in dit geval... Uh, je een uh, enorme achterstelling hebt. En wat het belangrijkste is, het is gewoon een hiaat in de wet. Want de ene regeling duurt tien jaar, maar de bijpassende regeling duurt drie jaar. En dat moet echt veranderen, dat moet parallel gaan lopen. U wilt gelijk trekken naar na tien jaar. Ja, want ik vind het ontzettend belangrijk dat die ZZP'ers ook een goede oude kunnen opbouwen. En uh, ja, je ziet een enorme pensioenarmoede. En wat mij betreft mag ZZP niet staan voor zelfstandigen zonder pensioen. Hoe doen ze dat nu dan, zorgen voor de oude dag? Nou, er zijn verschillende mogelijkheden voor of je besluit alsnog die premie te betalen. Maar die is dan eigenlijk drie keer zo hoog omdat je die aftrek niet hebt. En dat is bijna niet te doen, omdat je natuurlijk als ZZP'er ook je geld in je eigen bedrijf wil steken. En uh, er zijn natuurlijk uh, ook verzekeringsproducten. Maar uh, als je al in een pensioenfonds zat, dan kan het ook heel aantrekkelijk zijn om dat nog een tijdje te continueren. Duidelijk, Ineke. Deze J van de VVD. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De pensioenfondsen liggen op schema bij het herstellen van hun dekkingsgraad. Dat is op te maken uit de evaluatie van hun herstelplannen... die zijn ingediend bij de Nederlandse Bank. Met vier fondsen gaat het nog niet zo goed. Die fondsen houden er rekening mee dat ze per 1 april volgend jaar... de uitkering aan gepensioneerden moeten verlagen. Economieverslaggever Gertjan Dennekamp. Vorig jaar na de zomer leek het even alsof veel meer fondsen... zo'n maatregel moesten nemen. En dan zouden miljoenen Nederlanders daardoor worden getroffen. Maar eind vorig jaar steeg de rente... En ook werden er weer grotere winsten op de beurs gehaald. Dus een overgrote meerderheid van de fondsen hoeft zo'n zware maatregel dus niet te nemen. Maar bij die vier fondsen zijn 90.000 mensen aangesloten... onder wie 5.000 gepensioneerden. Bij een zelfmoordaanslag in het oosten van Afghanistan... zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. De ontploffing gebeurde bij een politiepost in de plaats Kost. Agenten op de post zagen een auto komen aanrijden... en vermoeden al dat de bestuurder een zelfmoordenaar was. Ze begonnen te schieten, maar ze konden niet voorkomen dat de autobom ontplofte. De doden zijn zeven burgers en een politieagent, dertig mensen, raakten gewond. De politiepost in Oost-Afghanistan ligt vlakbij de grens van een regio in Pakistan... waar veel Taliban-strijders zich ophouden. De Nederlandse ambassadeur in Iran keert dit weekend terug naar Teheran. Minister Rosentaal had de ambassadeur naar Den Haag gehaald... om te overleggen over de gang van zaken... rond de dood van de Iraans-Nederlandse vrouw Zara Bahrami. Volgens Rosentaal is het nu weer tijd dat de ambassadeur terugkeert op zijn post. Rosentaal zegt dat het met het terugroepen van de ambassadeur... een duidelijk signaal is afgegeven aan Teheran. Grote drukte wordt er vandaag verwacht op de wegen in Duitsland en Frankrijk... richting de wintersportgebieden. In Frankrijk heeft de ANWB extra maatregelen genomen. Daar worden voor het eerst in de winter Nederlandse wegenwachters geïnstalleerd. René van der Plassen is hoofd van het steunpunt in Lyon, dat beroemde steunpunt. Waarom Nederlandse wegenwachters in de winter, meneer van der Plassen? Goedemorgen al eerst, uh, of Goedemiddag. Uh, ja, waarom druk? Uh, ja, waarom weinig Het is natuurlijk druk op dit moment uh, sowieso al in Frankrijk. Met alle Franse vakantiegangers, want ook uh, heel Frankrijk heeft vakantie op dit moment. Uh, daarnaast uh, komen de Nederlanders erbij, uh, ook de Engelsen, de Belgen, en etc. Die gaan allemaal naar de wintersportgebieden in Frankrijk. Dus dat betekent dat het uh, erg druk is, ook uh, voor de gerei's die daar de plekken zijn. Dus wat dat betreft als ondersteuning uh, aan het netwerk wat er, uh, wat er zit, uh, zetten we Wegenwachten in. Daar was wel behoefte aan, uh, had u de indruk? Ja, dat hebben we de afgelopen jaren ook gemerkt. Dat uh, zeker in die gebieden uh, ondersteuning van de Wegenwachten zeer wenselijk is. Wat zijn uh, zowel de meest voorkomende problemen? Uh, ja, de meest voorkomende problemen hebben meestal te maken met de kou. Uh, het is uh, toch op hoogte is het uh, flink koud. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je inderdaad uh, bevoren motorblokken, dan krijg je accu's die leeglopen, uh, remblokjes die vast gaan zitten, dus waardoor de wielen niet meer gaan draaien. Uh, ja, uh, sneeuwkettingen, dat heeft, uh, kan wel eens schade tot gevolg hebben. Uh, maar veelal uh, ja, aan uh, kou of sneeuw uh, toe te leiden. Dan bel je dus naar de ANWB en dan krijg je, wat heeft de wegenwachter bijvoorbeeld extra bij zich? De wegenwachten, ja, hebben naast, nou, met name voor accu's uh, boosters, hè, om de accu opnieuw uh, snel op te laden, hebben ze, uh, ja, diverse materialen bij zich, waaronder bijvoorbeeld ook uh, elektrische dekens. Uh, veelal door de kou kunnen motorblokken uh, bevroren raken. Nou, om dat uh, veilig en snel te kunnen ontdooien wordt er een uh, elektrische deken over het motorblok gelegd, waardoor de motor weer netjes op uh, bij wijze van spreken kamertemperatuur wordt gezet en waardoor die weer netjes aan de drank kan gaan. En uh, kunt u al wat zien op de schermen daar bij u? Is dat druk? Nou, het begint inmiddels uh, langzaam uh, de grens over te gaan bij België, laat we het zo zeggen. Uh, dus er komen op dit moment al wat mensen in Frankrijk binnen. Uh, maar de grote toestroom wordt echt vanmorgen verwacht. Want uh, op zaterdag is het uh, veelal dat uh, uh, uh, huisjes weer in de verhuur gaan. Dus meestal is de aankomstdag zaterdag. We zijn gewaarschuwd. René van der Plassen, hoofd van het steunpunt in Lyon van de Wegenwacht. Dank u wel. Zaterdag. Twintig jaar na de val van de muur is een politiewagen van de DDR tot stoppen gedwongen. De politie zag de witgroene auto van de Volkspolitie rondrijden in Beieren. En achter het stuur zat een Rus van 26. De man heeft een boete gekregen omdat burgers niet mogen rondrijden met een blauw zwaailicht. Die man bleek ook nog een boete voor een snelheidsovertreding te hebben openstaan. Daarom moest hij in totaal duizend euro betalen. De Oost-Duitse politieauto was niet van hem, was van een vriend van hem. Sport. Dan Gizuric keert waarschijnlijk terug in het Nederlands basketbalteam. Gizuric, speler van NBA-club Golden State Warriors... laat weten dat hij aan het eind van de zomer... als Oranje 3-EK-kwalificatieduel speelt voor Nederland wil uitkomen. Ik wil langer, maar waarschijnlijk vorige week hier uh, meedoen. Eind augustus. Dat is een beetje moeilijk voor mij, want uh, mijn vrouw die, die doet nu school. Uh, in summer school. Dus uh, ik let op, op mijn kinderen dan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 Jurie van Rooij heeft zich bij de wereldkampioenschappen skiën afgemeld voor de Reuzenslalom. De Nederlander wil zich richten op de slalom die zondag in Garmisch Partenkeertje wordt gehouden. Van Rooij denkt op dat onderdeel meer kans te hebben op een goede klassering. Maarten Meijners kwam vandaag wel in actie op de Reuzenslalom en die eindigde in de eerste run in de achterhoede. De Noor Axel Lund Svindal gaat na één run aan de leiding. En tennister Kim Kleisters heeft haar deelname aan de Unicef Open in Rosmalen toegezegd. De Belgische, sinds vorige week weer de nummer 1 op de wereldranglijst... is de eerste speelster die is vastgelegd. Het ras-toernooi wordt van 12 tot en met 18 juni gehouden. En wij gaan naar de ANWB. Josse Hoka, goedemiddag. Goedemiddag. De N202, de weg IJmuiden-Amsterdam... is momenteel in beide richtingen afgesloten... tussen de A22 en Spaar -Bouden. en dat komt allemaal door een gekantelde vrachtwagen. Houdt u daar dus rekening met een omleiding? En verder nog een viel op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat tussen Heteren en knoopit een drie kilometer. 12 over 12 nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Politieagenten gaan meer de straat op en moeten minder achter het bureau. Minister dan gaat het papierwerk van de politie met de helft verminderen... De meeste pensioenfondsen liggen op schema bij het herstellen van de dekkingsgraad. Dat blijkt uit de evaluaties van hun herstelplannen. Die zijn ingediend bij de Nederlandse bank. En Nederlandse wegenwachters zijn naar Frankrijk afgereisd... om wintersporters met autoproblemen te helpen. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Beste deelnemer van de Giro loterij Bedankt.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 NCRV. Lunch. Frank de Goedemiddag, welkom bij de NCV. Als ik de naam Jan Nagel laat vallen, dan denkt u misschien: wie is dat ook alweer? Oud man, maar nu oprichter. Hij is medeoprichter van Leefbaar Nederland, van Leefbaar Hilversum. Ook u met Peter R. De Vries. En nu de partij 50 Plus. De beroepsoprichter is boos op de NOS omdat hij niet mee mag debatteren. Zometeen legt hij uit waarom. Daar praten we ook met ons mediaforum over. Vandaag zitten daar Peter Grijzen van WNL in en de hoofddirecteur van Trouw, Willem Schonen. We praten onder meer over royaltyjournalist Peter van der Vorst. Hij richt een eigen vereniging op voor koninklijk huisverslaggevers... want de bestaande clubs niet serieus genoeg zijn. Oordeelt u zelf. Ik ben heel benieuwd uh, wanneer en hoe het huwelijksaanzoek heeft plaatsgevonden. Ik heb uh, Maxima voorgesteld, probeer eens nou een keer schaatsen. Maar wel, ja, kom, kwam hij met uh, zijn vraag. En uh, wel, ik heb uh, volmondig gezegd, <laughs> ja. De lat voor de Nationale Nieuwsquiz ligt op 72 punten. Scoort mijn kandidaat straks hoger dan is hij de nieuwskenner van de week. Wilt u zelf meedoen? Kijk dan even op onze site, lunch.ncv.nl. Dit is Radio 1 Lunch. Ik krijg van mij het media nieuws van vrijdag 18 februari, het International News Safety Institute. Waar zoet journalisten? Volgens de organisatie zijn zij in Bahrein, net als in Egypte, niet vrij om hun werk te doen. Ze werd van meerdere journalisten al de apparatuur afgepakt en zijn er ook journalisten aangevallen. Je hoorde een journalist van de Amerikaanse zender ABC, die werd geslagen terwijl hij live in de uitzending was. Het International News Safety Institute raadt journalisten aan om vluchtmogelijkheden vooraf goed te plannen. Twee royaltyjournalisten, Mark van der Linden van het tijdschrift Royalty en Peter van der Vorst, bekend van RTL Boulevard, zijn van plan een eigen vereniging voor koninklijk huisverslaggevers op te richten. Dat is opvallend, omdat er al een bestaat, de vereniging Verslaglegging Koninklijk Huis. Maar daar mogen de beide heren geen lid van worden. Aan de telefoon heb ik Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag. Is het nodig volgens de NVJ dat er weer een vereniging komt, een aparte vereniging? Nou ja, nodig. Uh, wij, wij zien het probleem aan de andere kant. Wij denken dat het Koninklijk Huis en de RVD uh, gewoon wat opener zou moeten zijn... met het afgeven van interviews waarbij alle mensen die zich met royalty bezighouden... toegankelijk zouden moeten zijn. Wat gaat er nu mis op dat gebied? Nou, wat je dus nu ziet is dat er een, een, een vereniging uh, verslaggevers Koninklijk Huis is... die uh, ja, een soort kwalitatieve criteria hanteert. Nou, dat mogen ze als, als, uh, als verenigingen. Iedere vereniging mag doen wat hij wil. Uh, maar het gevolg daarvan is dat uh, mensen als Peter van der Voorst en Mark van der Linden daar niet lid van kunnen worden. En dat uh, ja, als Koninklijk Huis dan ingaat op een uitnodiging voor een interview... met die vereniging Koninklijk Huis Club... Ja, dan kunnen dus andere verslaggevers die niet toegelaten worden tot, dat, uh, tot die vereniging, kunnen daar niet bij aanwezig zijn. En dat is natuurlijk niet goed. Nou schijnt de Rijksvoordichting die zelf aan deze twee heren gesuggereerd hebben om dan maar een eigen vereniging op te richten. Ja, nou ja, kijk, dat is een soort uitvlucht die ze dan bedenken. Het zou veel beter zijn als de RVD zou zeggen, jongens, die mediacode die we ooit bedacht hebben... en überhaupt een soort selectie, kwalitatieve selectie willen gaan toepassen aan de voorkant... dat gaan we voortaan niet meer doen. Als ze daar gewoon op een volwassende manier om zouden gaan met de media, de RVD en het Koninklijk Huis... dan zou dit soort constructies allemaal niet nodig zijn. Kan de NVA nog wat doen op dit gebied? Nou, het enige wat, wat voor ons al interessant is, is dat we eerder hebben duidelijk gemaakt uh, uh, dat zo'n mediacode die de RVD hanteert, of dus die selectie van, u mag wel bij de persconferentie zijn en u niet, omdat u zich niet aan onze regeltjes houdt. Uh, ja, kijk, als dat duidelijk wordt, dat dat gehanteerd wordt door de, door de RVD of het Koninklijk Huis, dan is het tijd voor een proefprocedure. Net zo goed als we die ooit ook uh, in, in, bij het Wassenaarsfoto-verbod hebben gedaan. Maar ja, zeggen, hè? Door, maar nu nog niet. Nee, nu nog niet. Dus even afwachten. En uh, nou ja, succes uh, met de nieuwe vereniging, zou ik zeggen. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het oudste radioprogramma van de wereld bereikt morgen de pensioengerechtigde leeftijd. AVO's, AVO's arbeidsvitamine wordt 65 jaar. Dat mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Ze mogen de luisteraars de top 65 van de meest arbeidsvitaminerige liedjes samenstellen. De inzender moet met de beste motivatie wint een vakantie van 65 uur. Nieuwspoort, de soos waar politici en journalisten off the record met elkaar kunnen praten, krijgt een nieuwe voorzitter. Trouwjournalist Lex Oomkens volgt Max van Wezel op. Eén keer niet geïnterviewd worden, maar zelf achter de microfoon plaatsnemen. Bij BNR gaan partijprominenten. in de aanloop naar de provinciale statenverkiezingen. het programma PEP-Talk presenteren. Onder andere Job Cohen, Jolande Sap. en Jan-Kees Dijager gaan in discussie met luisteraars. over vier zelfgekozen stellingen. Vanmiddag trapt SPR Emiel Roemer samen met zijn partijgenoot Ewout Eergang af. Een wel heel opvallend moment vanochtend in het Radio 1 Journaal. Verslaggever Mark Robin Visser wint zich heel erg op. Raadt u mee over wie? Ja, nou, er was er dus gisteravond was er een uh, debat met uh, lijsttrekkers bij de publieke omroep. En ik dacht, nou, ik moet toch even kijken waar het over gaat. Ja. Al wie het is? We beginnen ja, met de Rebels. ja. En eh, nou ja, goed, ik heb dus even gekeken en ik zag alleen maar pratende mannen. Ze stonden allemaal achter een tafeltje. <laughs> en het ging helemaal nergens over. Het ging helemaal nergens over, zei hij. En hij maakte daar zo'n wegwerpgebaar bij. En toen dacht ik, Albert Verlinde, die zegt, het gaat helemaal nergens over. Dat is toch wel een typisch gevalletje van het uh, pot verwijt... of in dit geval de poot verwijt, de ketel, dat hij uh, nou, nou, uh, nou. zwart ziet of zoiets. Het punt dat uh, Mark Robin wilde maken is dat hij het niet vindt kunnen... dat een prominente Nederlander als Albert Verlinde zich laat dunkend uitlaat... over de potentiële verkiezingen. De verslaggever vindt de verkiezingen juist wel erg belangrijk. Hans Leroes, hoofdredacteur van uh, de NOS. We gaan het over iets anders hebben, maar even, even Mark Robin Visser... want je zit hier niet voor niks. Moet <lacht> uh, de verslaggever op deze manier zijn eigen mening laten horen... of is dit een klein bedrijfsongelukje? <lacht> ik, ik denk dat dit een, een kleine oprisping is in het grotere belang van de zaak. Ja. ja, de hoofddirecteur wordt niet heel blij hiervan, begrijp ik. <laughs> nou, maar de, wij zenden er zoveel uit dat, dat, uh, dat volgens mij iets als dit... af en toe wel eens langs kan komen. Het is niet de bedoeling, maar daar houdt het dan ook mee op. Naast jou zit uh, Jan Nagel. Uh, we gaan het hebben over de partij 50+. Plus. Die staat in de peilingen van Maurice de Hond op twee zetels... Uh, voor uh, ja, de Eerste Kamer. Uh, in de andere peilingen staan, staan jullie op één zetel, Jan. Maar uh, bij de lijsttrekkersdebatten van de NOS... Zien we jou niet, als voorman en de anderen van de partij ook niet. Nu dreigt jouw partij, Jan, 50PLUS een kort geding aan te spannen tegen de NOS... om toch zo in die programma's te verschijnen. Jan Nagel, waarom bent u zo boos op de NOS? Nou, mag ik kortheidshalve drie argumenten noemen? De NOS die stelt zich tot doel primaire informatiebron te zijn op het gebied van nieuws... zodat de Nederlandse burger beter in staat is over ontwikkelingen te oordelen en zijn gedrag te bepalen. En ze noemt dan criteria als betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit. En onbevoordeeldheid. Nou, dan is volgens de vraag: zijn wij interessant uh, als nieuwsmedium? Dan uh, toon ik dat op twee manieren aan. In de eerste plaats, uh, Maurice de Hond werd al genoemd. Twee eerste Kamerzetters. Uh, Gisteravond werd bekend dat de coalitie. Waarschijnlijk in de Eerste Kamer geen meerderheid haalt. Dan krijgt hij een sleutelpositie. Dat is echt heel belangrijk nieuws. En mijn laatste argument is: als ik kijk naar andere media. die niet die wettelijke taak hebben die de NOS. Heeft, heeft, die betaald wordt uit ons alles belastinggeld. En ik kijk bijvoorbeeld dat uh, de Volksrand allerlei strekkers een pagina geeft. Doen wij je mee? Ja. De NRC doen we je mee. Maar wat voor in dit geval Wacht even, want je had nog een zin in De NOS is de enige die ons geen enkele minuut zet geeft. Hoe gaat de NOS om met 50 plus? Op een normale manier. We geven daar verslag van. Uh, kijk, Waar hebben uh, dus op het Nee, maar laten we afspreken dat we elkaar laten uitspreken. Uh, op het moment dat de partij is uh, opgericht... is daar uh, in alle programma's tot en met Nieuwsuur verslag van gedaan... En ik weet ook, ook, voordat de heer Nagel contact met ons opnam over de debatten... dat er al was afgesproken dat hij bijvoorbeeld op 1 maart... wat mij een mooie dag lijkt voor een uh, politicus... dus namelijk één dag voor de verkiezingen... Uh, te gast zal zijn in het Radio 1-journaal. Dus de woorden over boycott en de NOS geeft geen enkele aanleiding, et cetera. Dat klopt niet helemaal. Het gaat hem om uh, twee dingen, volgens mij. Hij wil in het de debat, maar eigenlijk wil hij met de brief van Gerdy Verbeet, waar hij natuurlijk geen antwoord op heeft gekregen... en met de dreiging van een kort geding, dat ik denk dat er niet komt... wil hij eigenlijk gewoon doen waar het in de campagne om gaat, namelijk aandacht krijgen. Nou wat voor brief is er naar Gerdy verbet gegaan? Wij hebben gevraagd of zij komt middelen. Daar heeft ze gezegd, ja, ik heb die bevoegdheid niet, dus dat kan ze niet doen. Maar even als Hans de Roes zegt, van jullie als partij zijn uitgenodigd voor het Radio 1-debat... dat is ook exposure. Nou, dat a, hoorde ik dat een week geleden al in de wandelgang maar ik heb tot vandaag de dag die uitnodiging niet. Dat is één. Uh, twee, uh, het gaat natuurlijk ook om de televisiedebatten... waarvan... Ja, ik denk dat iedereen ze saai vindt. En uh, alleen omdat de gevestigde orde daar aan het woord komt. Waarom niet eens een nieuwe partij die wat leven in de brouwerij brengt. Waardoor die debatten ook aantrekkelijker maar als worden? Als Roos zegt: uh, jullie zijn uitgenodigd voor, voor de Radio 1-journaal in de ochtend. Best beluisterd ja, momenten radio. op de dag overigens. Dat is ja? alleen radio. En, uh, oh, in de tussentijd zal de televisie ook wel een keer aandacht besteden aan de partij. Maar niet in het debat, wel in de reguliere uitzendingen. Nou, ook daar hebben we uh, tien dagen voor de verkiezingen geen enkel debat Nee, maar in dat gang. doen wij nooit. Wij, wij, wij maken die tien dagen van tevoren een lijst met wat wij op zondag volgende week... of wat dan ook gaan doen. Maar komen wij dan voor de televisie wel voor weet maart nog een keer aan bod? Ongetwijfeld komt u aan bod in die tijd. Maar dat vind het een belangrijke toezegging. Nee, maar daar gaat de discussie helemaal niet over. Want wij maken gewoon normale journalistieke keuzes. Nu ook bij het debat. Kijk, wij hebben ervoor gekozen om de acht grootste partijen die in de Tweede Kamerverkiezingen naar boven zijn gekomen... om die uit te nodigen. Omdat bij een debat ook hoort uh, dat je niet met iedereen kan debatteren. Um, als wij de, de lijn van de heer Nagel hadden gevolgd... dan hadden we in de Tweede Kamerdebatten... Uh, met 18 partijen gediscussieerd. Ja. En dat, We hebben ook een pragma, uh, programmatische uh, verantwoordelijkheid. En dat wordt een beetje ingewikkeld. Zeker bij de, de acht... Nu, acht... Er is, acht... Nog, acht... Er is wacht... een, uh, een, een belangrijk criterium. Dat is dat namelijk wij ons bij ons uitnodiging in die beleid... het niet laten baseren op... Of niet baseren op peilingen. Want bij Maurice Dondt was het twee, bij Sinovet gisteren één. Ja. Ik neem aan dat hij hier nagel, als hij volgende week op nul zou vallen... niet zegt van schrap de uitnodiging. Nee, maken. maar tegelijkertijd is deze keuze... om voor de acht grootste partijen van de Tweede Kamerverkiezingen mm -hmm. te, te kiezen... is ook een keuze tegen nieuwkomers. Dat maakt het voor uh, nieuwkomers dat is een dus zo mogelijk om mee te doen. Nou, kijk, er is een belangrijk criterium, namelijk... de er is maar één criterium en dat is of de kiezers iets zien in een partij. Nou, en de dat kiezers, is kiezers. Nee, dat moet nog blijken. De kiezers doen dat op verkiezingsdag. En als deze partij van de heer Nagel, en ik wens hem alle succes... als die groot wordt, uh, dan zal die daarna zonder meer worden uitgenodigd. Want wij hebben een neutraal en onafhankelijk... Hoe is het destijds gaan met de opkomst van Fortuin? Ja, de de dus Fortuin is en de hoog. enige discussie, maar ik heb... Misschien wilde de heer Nagel het graag, maar ik heb de indruk... dat hij zich niet helemaal met Pim Fortuyn kan laten vergelijken. Dat was een fenomeen, ik weet niet of het eenmalig is... maar dat is in ieder geval heel uitzonderlijk is. En Paul, uh, Pim Fortuyn stond vanaf augustus voor de, kamer, voor de verkiezingen... die in maart en daarna in mei waren, stond op een zetel of 23. Dat was dus al langdurig, een, enorm, ja, een enorme ook, beweging. Dat was in augustus niet zo, dat was, toch was, in, januari, was bij in Nederland. Maar, in Nederland, niet nee, maar nee, nee. dat zeiden, uh, waar dat het is om gaat, is dat de NOS ook in het verleden... partijen wel aan de bak liet komen door bijvoorbeeld aparte debatten te houden... Tussen kleinere partijen of wat dan ook. Waar partijen die in de Kamer zaten. En men organiseert nu alleen. Ja, nee, ook. Uh, nee, partijen kijk, die in de Kamer zaten. Kijk, wij zitten duidelijk in die opiniepeilingen. Nee, maar u zit nog niet de de 50-plussers zijn echt woedend. U heeft tientallen reacties gehad. Ik ben ook, nee, vijf. En uh, ik kan u verzekeren dat die het onrechtvaardig vinden. dat een deze belangrijke groep in de maatschappij. en die voorkomt in de opiniepeilingen. die van een groot politiek belang kunnen zijn naar 2 maart. waar u ons wel voor de slotavond heeft uitgevoerd genodigd. Uh, en het is heel raar dat de NOS aan deze groep nee. geen enkele aandacht ik wil even even de boel op scherp hebben. Uh, de, uh, uh, LaRouche zegt net, uh, sowieso voor de Oostend uh, uh, uitzending van uh, uh, op de, de dag voor de verkiezingen zal uh, uw de partij uitzend worden. En we, ik sluit ook niet uit dat er nog momenten daarvoor zullen zijn. Is dat nee, voldoen? hij zei niet ik sluit niet uit. Hij zei, hij deed echt een toezegging. Hoe is dat de toezegging? Of de journalistiek ik heb, afweging, gezegd, ik, ik heb gezegd dat in de komende tijd wij ongetwijfeld aandacht zullen besteden. ook op televisie aan de partij van de heer Nagel. Maar ik wil even. Jan, maar dat Nagel, staat helemaal los van de discussie over het debat hoor. Er hangt de vraag uh, boven de markt, namelijk de dreiging van een kort geding. Ja, maar dat is wat ik in het begin heb gezegd. Dat is, laat ik zeggen, dat is vooral campagnetaal. Nee, dat is het de van de, van vraag, de vraag is dat we naar zetten nu. Er wordt nu. serieus uh, naar gekeken. Maar gaat u dat nu doorzetten? Uh, de, onze advocaten kijken ook naar de Europese regelgeving op dit gebied. En uh, uh, naar de NOS-reglementen. Uh, maar Laroes gehoord hebbende, gaat u doorzetten? Nou, dat, dat ga ik met mijn bestuur overleggen. Want als de NOS nu zegt. van je komt en voor de radio en voor de televisie. Voor de verkiezingen aan de bak, ja, dan is een bezwaar. Dat heb ik al eerder tegen hem gezegd. Maar het gaat om het volhouden van de publiciteit. Kijk, nee, beetje, nee, nee, maar we, we gingen op dit elkaar laten uitspreken. We gingen elkaar laten uitspreken. Kijk, waar het mij een beetje op doet lijken is laat ik zeggen, een groep voetballers... die vroeger in verschillende elftallen vertegenwoordigd zijn geweest... daar het succesvol of uh, beperkt succesvol hebben gedaan... die een nieuwe vereniging oprichten. En die dus zeggen, KNVB, wij eisen dat we in de eredivisie worden toegelaten. En de KNVB zou zeggen, en dat is hetzelfde wat ik zou zeggen... van eerst... Moet je iets laten zien. En in het politieke geval is het heel simpel. Ik ga daar niet over. Daar gaan kiezers over. En als kiezers straks op 2 maart zeggen. De partij van de heer Nagel is een uh, grote partij. Die willen wij graag uh, uh, steunen. In de Eerste Kamer. In de Provinciale Staten. En misschien later in de Tweede Dan Kamer. Zal vervolking... Dan zal de NOS daar ongetwijfeld ja, uh, in debatten aandacht aan besteden. Maar eerst moet die partij zijn bestaanrecht bewijzen. Nou, peilingen zijn vandaag, de vandaag? peilingen zijn daarvoor te, te weinig. En de herrie van die heer ook. Mag ik ook wat zeggen? Uh, uh, ik blijf het arrogant vinden dat de NOS ja, ziende dat de die, peilingen. Ziende de peilingen en wetende dat we een sleutelpositie kunnen gaan innemen, ons negeert. En maar wat ik heel jammer vind de, voor de NOS. in de verhoudingen van de Eerste Kamer. In zoek tot een meerderheid. Met die debatten. En ik vind ook gemiste kans voor de NOS dat ze niet een nieuwkomer die die saaie debatten zou kunnen opvleuren, niet de gelegenheid geeft om mee te gaan. Te doen. Het laatste moet ik nog zien, dat het inderdaad op een zou leiden, maar ik onderschat u niet. Maar voor mij blijft het belangrijkste criterium eerst de kiezers aan het woord en dan pas de journalisten en de politici. Dat lijkt mij een hele logische voorwaarde. Zie de en opiniepeilingen. Zie de opiniepeilingen. Ja, maar als u volgende week op nul staat, dan wilt u toch in dat debat. Ik sta volgende week niet op nul. Nee, het gaat mij om het als. Ja, De, de, de, de, de, de, de peilingen zijn altijd. ik heb dus vragen. liever de realiteit van de verkiezingen dan de, dan de virtualiteit van, van de peilingen. Ja, en die hoor, zijn door het grote, grote winstpunt is dat we een harde toezegging hebben voor, en voor radio en voor televisie. Volgens mij gaat het, Meneer ja, nagel ik kasseer het nu iets dat hij al lang had. Dus ik begrijp eigenlijk niet waarom dit een winst is. Ik had het niet. Ik heb tot op vandaag de dag geen enkele uitnodiging heeft mij bereikt. Al voordat voor u om, met ons contact opnam, had u de uitnodiging voor 1 maart. Prachtige dag voor een politieke... Ik heb als geen e-mail, geen als telefoontje, ik, ik heb niets. Als ik bij de NOS zou werken, wat ik niet doe... dan zou ik dat, uh, dat uh, dreigende kortverdiening met vertrouwen tegemoet zien. Volgens mij komt dat wel goed. Dat doe ik ook. Dat komt toch ook niet. En als, wij, als het er komt, dan zullen wij dat glansrijk winnen. We zullen het zien. Jan Nagel, hartelijk dank van 50Plus en Hans Leroes van het NOS-journaal. En de NOS als nieuwsorganisatie, dank beiden. We gaan de hoofdpunten van het nieuws horen van Jan van der Putten. Radio 1: Het NOS-journaal. De pensioenfondsen liggen op schema bij het herstellen van hun dekkingsgraad. Dat blijkt uit de evaluaties van hun herstelplannen... die bij de Nederlandse Bank zijn ingediend. Die dekkingsgraad ging omhoog doordat de rente- en de aandelenkoersen stegen. Met vier fondsen gaat het nog niet goed. De Duitse minister Karl Theodor zu gutenberg heeft excuses aangeboden... voor het gepleegde plagiaat bij het schrijven van zijn proefschrift. De minister van Defensie blijft wel aan, maar zal zijn dokterstitel niet voeren... gedurende nader onderzoek... ...haalde in 2007 zijn titel. In Bahrein en Libië worden vandaag de doden begraven... ...die gisteren vielen bij de protesten tegen het bewind. In Bahrein kwamen vier demonstranten om... ...toen de oproerpolitie met harde hand het plein ontruimde... ...waar betogers sinds maandag kampeerden. In Libië viel gisteren een onbekend aantal doden... ...bij confrontaties tussen de oproerpolitie... ...en tegenstanders van de Libische leider Gaddafi. En politieagenten moeten per dag anderhalf uur langer op straat zijn. In een plan omschrijft, beschrijft minister Opstelten hoe die dat wil bereiken. Veel papierwerk moet worden overgenomen door administratieve krachten. Dan kunnen de agenten de straat op. Opstelten wil die werkwijze volgend jaar bij alle korpsen invoeren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. De zon lijkt het vandaag helemaal af te laten weten. Er ligt een dik pak met lage bewolking boven de Benelux. En het ziet er niet naar uit dat dit de komende uren nog oplost. De middag zal dan ook grijs en bewolkt verlopen. Sporadisch kan het nog wel even opklaren, maar niet op grote schaal. De temperatuur blijft door het aanwezige wolkendek dan ook steken... tussen 1 en 3 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oostenwind. Vanavond en vannacht blijven wolken het weerbeeld bepalen. De temperatuur daalt wel iets, maar blijft uiteindelijk rond het frispunt steken. Morgen wordt het voor het gevoel een koude dag. Vooral in het noorden staat dan een stevige wind. En ondanks dat de maxima boven nul liggen voelt het buiten dan toch aan alsof het vriest. In het zuiden staat minder wind en daar gaat het eind van de dag vanuit het zuidwesten licht regenen. De dagen daarna is het licht wisselvallig weer met af en toe wat neerslag, mogelijk van winters karakter. Temperaturen overdag rond een graad of vijf en in de nachten waarden rond of net onder het vriespunt. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de ringweg Amsterdam, de A10 staat tussen sloten en afrit rijden vielen van twee kilometer. De A20 Gouda richting Hoek van Holland is momenteel afgesloten... bij knoopend Klein-Polderplein. Daar is een ongeluk gebeurd met een tankauto en een persoonauto. Je kunt dan ook het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam... over de A16, A15 en dan over de A4. Op de A50, Arnhem richting Os. 4 kilometer langzaam rijden tussen de knooppunten Valburg en Ewijk. En verder is de N202, de weg IJmuiden-Amsterdam. Die is in beide richtingen dicht door een gekantelde vrachtwagen tussen de A22 en spaan bouden Houd daar dus rekening met een omleiding. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met vandaag als gasten Willem Schone, hoofddirecteur van Dagblad Trouw. En Petra Grijzen, presentatrice van WNL. Welkom beiden. Goedemiddag. Uh, journalisten Mark van der Linden en Peter van der Vorst willen een eigen vereniging van royaltyjournalisten oprichten. Want bij de bestaande vereniging komen ze niet binnen. En dat benadelt ze in hun berichtgeving over het Koningshuis. Maar eerst even over Jan Nagel uh, van de Politieke Partij 50 Plus. Jullie hebben het net gehoord, hij is boos op de NOS. En Nagel dreigt met, uh, met een kort geding, Peter Grijze. Uh, vind je dat Nagel een punt heeft? Nou ja, ik vind het toch wel licht overdreven. Ik bedoel, hij krijgt veel aandacht dat lijkt nu ook weer. We praten nu weer over vorig half uur ook. Um, en ja, je moet, als je echt iedereen wil uitnodigen bij zo'n debat, dan krijg je 18 partijen aan het woord. En dan mag je blij zijn als je net een zoutbijt uh, mag leveren. En ik denk niet dat dat goed is voor het politieke debat. Bovendien, uh, 50 plus is een one-issue-partij. En als je dus partijen uitnodigen om te debatteren. Dan kunnen ze overal over meepraten. En bij 50 plus is dat niet zo. Willem hem schoon hè, Van trouw, um, Nagel noemt de opstelling van de NOS uh, buitengewoon arrogant. Ja, ik, ik vind het flauwekul. Want hij gaat er niet over. Er, er wordt hier een reductionele keuze gemaakt. Of dan gaat het gaat om debatten of interviews of, of, of nieuwsuitzendingen. Um, er wordt een reactionaire keuze gemaakt wie, da wie daarin wel of niet aan het woord komt. En uh, die keuze is aan de, aan de redactie en aan de redactie alleen. En, uh, en niet aan NAGO. Nou, op zich vind ik, vind ik dat wel goed. Dat je daar als redactie wel hierdoor wordt gedwongen van waarom nodigen we nou een politieke partij uit? Want uh, volgens mij is het voornaamste argument van de NOS: we nodigen. De, de afgrootste bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. En dat vind ik niet zo'n sterk argument. Want waarom wil je iemand uitnodigen? Je wil horen welke punten je allemaal kan bespreken. En dan is het met een partij als 50PLUS lastig. Omdat het een one-issue partij is. Ja, ja dat is en, misschien, en misschien is het dan wel goed om na te denken. Van, nou goh, uh, waar gaan we over praten? En dan nodigen we die woordvoerders ja, ja, uit die als ik, als die ik als de gaan Zou ik ook zo'n argument niet gebruiken? Niet, niet zo'n zo metrisch uh, uh, criterium. Ik zou ook zeggen, wat vinden we journalistiek interessant? En wie vinden we journalistiek interessant om erbij? hebben en wie niet. Ja, maar, want dat, dat is een andere discussie namelijk. Want dan, dan kun je ook verdedigen dat je dat ze destijds wel fortuin uitgenodigd hebben die ook in de kamerfriezen mm -hmm. voor uh, op nul stond. Er dat, dat was er helemaal niet. En als ja. je dan aanziet komen dat een fractie inderdaad een, een sleutelpositie gaat, gaat innemen in, uh, in een parlement, dan kun je zeggen: van, nou, die wordt voor ons ondanks de omvang zo interessant. Die moet er gewoon bij. Dat kan. Goed. We zijn het in ieder geval eens. Of jullie zijn het eens in ieder geval over de, de uitkomst namelijk dat NWS. Ik kan niet voorzitten dat een rechter hier zich over uit gaat spreken, hoor. Ja, is dat zo? Nou, het zou heel merkwaardig zijn als een rechter hier een redactie zou overroelen... in de keuze van wie ze wel of niet uitnodigt. Dat zou heel merkwaardig zijn. Ja, is dat zo, Petra? Want uiteindelijk, uiteindelijk zit er natuurlijk ook een groot maatschappelijk belang bij uh, dit soort debatten. Een voorlicht, voorlichtend uh, belang. Ja, ja, dat is zo. Maar nogmaals, wat, wat wil je bereiken met een debat? Ja, en ook de Piratenpartij wordt ook niet uitgenodigd. Ik bedoel, dus op zich geen, geen argument, maar... Dat is pas een schandaal. De, de, de, nee, maar ik bedoel dat... Ja, of dat bij de rechter een kans zou maken. Ik weet niet in hoeverre uh, de, de, uh, de richtlijnen van de NOS in de wet verankerd zijn... en waar die anker getoetst kunnen worden. Het lijkt mij, ik denk ook, ik ben het met Willem eens... dat dat heel merkwaardig zou zijn. En als de rechter een journalistieke keuze zou dat overhoelen... Dat... maken. Ja. ja, maar goed. Willem is uh, trouw aangesloten bij de Vereniging Verslaggeving Koninklijk Huis. Ja, ja, onze, onze koninklijke, koninklijke Huisverslaggever is daar lid van. Ja. Wat is dat voor een ballenclub? Nou, het is een ballenclub, het is gewoon een beroepsvereniging. Zoals je ook de Vereniging van Sportjournalisten hebt. Ik ben zelf lid van de Vereniging van Wetenschapsjournalisten. Omdat ik ooit op die redactie ben begonnen bij trouwen. En dan je nog steeds hebt, dus een stukje hebt. geschreven erover. Ja. ja. Nee, dus maar ik, ik zeg een ik, beroepsvereniging. Ik zeg ballenclub omdat uh, zij er een, een, een, een, een, een rare constructie omheen hangt. Namelijk dat alleen leden van die club toegelaten worden tot de zeg A-klasse. Maar de, de, de, de interviews met het Koninklijk Huis. Ja, nee, dat is een. Wat ik begrijp van, van onze uh, Koninkrijksverstandgever. George Moulet, is dat gewoon een, een praktijk die gegroeid is. Dat is niet nergens vastgelegd. Zodat je per se lid moet zijn van die vereniging. om uh, bij, uh, tot die persmomenten te worden toegelaten. Dat kan ook anders. Dat kan ook langs een andere weg. heeft de RVD inmiddels ook gezegd. Dus dat hoeft niet per se. Maar de, het is nou ja, wel een praktische. Uh, de RVD zegt, wij geven de informatie aan allen. Dus ook aan. aan de, wie, uh, hoe heet die, uh, Peter van der Vorst en uh, Mark van der Linden. Uh, ja. Degene die nu overwegen een eigen vereniging op te richten. Peter gij kijk hier tegenaan? Ja, kijk, als als je inderdaad als vereniging... die aparte vereniging waarvan de voorstel van de Linden... nu niet bij uh, mogen komen... een speciale toegang krijgt... tot informatie van het Koninklijk Huis... ik vind dat geen goede zaak. Uh, daarmee beperk je dus eigenlijk... de journalistieke vrijheid, want... Uh, zij zijn net zo goed onderdeel van de regering... en moeten, moeten niet een, een monopolie hebben op één bepaald kanaal... waar ze kunnen ja. bepalen wat wel en niet naar buiten komt. Schone zegt, het is een gegroeide praktijk. Het is helemaal geen afspraak ja, het een kijk, gegroeide het, het is, maar praktijk. Maar is, geen het, is niet, kijk, het is ook niet de Rijksvoorlichtingsdienst die beslist... wie lid mag worden van, van, van die vereniging. Dat beslist die vereniging zelf. En de beslissing om deze twee niet toe te laten... ik vind hem discutabel, die beslissing. Ik vind het misschien zelfs onstandig. Maar de beslissing die daarvoor genomen is... is genomen door de vereniging zelf. Niet door de RVD. Maar hoe verhoudt zich dit met, met vrije journalistiek eigenlijk? Nou ja, kijk, dan kun je de vraag gaan stellen bij de, de, het optreden van de RVD... en de manier waarop die de code hanteert... die geldt voor, het voor de verslaggeving als het gaat om de leden van de koninklijke familie. En hoe zit die code in elkaar? Die code zegt dat, uh, uh, dat je uh, dus niet hinderlijk mag najagen... en niet uh, stiekem genomen beelden mag publiceren... en eigenlijk alleen materiaal mag gebruiken... Van, uh, je mag gewoon eigenlijk helemaal niks, tenzij de RVD zegt dat... Nou ja, van officiële persmomenten. Alleen, het punt is, er is verschil van inzicht over de interpretatie van... wij zeggen, daarnaast hou je gewoon nog vrije nieuwsscharing. En de RVD zegt, nee, er is geen vrije nieuwsscharing, je hebt alleen de persmomenten. Blijft toch raar? Blijf. Is toch vreemd? Ik bedoel, dat de RVD, dat je al moet vragen of dat kan... Ik bedoel, ik las op een bericht van ja, de dat... media van de RVD... vindt het oké okay als wij onze eigen vereniging oprichten... Ja, ja dat wacht Dat is het bij dit, de FVD niet bij de vereniging. Dat is, want het is gewoon ja, een dan, groepsvereniging. Ja. Dat is, dus nee, zij is het, is zij moeten ze vooral die vereniging maar oprichten. Ik wil dus samen de bedrijf je dan dan dat, dat, Stel dat, dat Willem-Alexander een koffieshop uitkomt lopen... en een fotograaf van touw, die ziet dat. Wat doen jullie dan? Nou, daar hebben we dus Ergo niet, waarschijnlijk overigens. Nee, daar het. zijn conflicten over geweest. Dat uh, is het twee jaar geleden met de vakantie in Argentinië. Toen de vakantiebestemming niet bekend was gemaakt van, van Willem-Alexander en Maxima. Er zijn foto's schijnen, ook bij ons in de krant. En wij zeggen in zo'n geval... Nou, dat, we begrijpen dat de RfD dat vervelend vindt... maar hier is wel uh, het veld, veld van de vrije nieuwsgaring. Omdat daar niet hinderlijk gevolgd is... of, of uh, expres er, erop uit was om die foto's te maken. Dat is bij toeval geschoten. Peter Gijs WNL. Moeten journalisten niet gewoon weigeren om dit soort codes te ondertekenen? Uh, Zo'n mediacode van de RVD. Ja, het is lastig. Ik, uh, ik heb zelfs no zelf nooit in die royalty-verslaggeving gezeten. Dus ik weet ook niet in hoeverre je makkelijk toegang krijgt. Ja, ik vind het, ik vind het toch dubieus dat de RVD daar toch veel want hinderlijk maar hinderlijk ook, volgen ja wat is het ja, maar je want, vindt ook dat ze dat de leden van het koninklijk huis of de koninklijke familie moeten we zeggen dat, en hun kinderen dat ze hier recht hebben op op privacy ja, dat, ja, die nee, niet dat is zo. Voortdurend dat maakt het lastig achtervolg ja. moet worden door de paparazzi ja. en, en dat is dat ja. vinden we ook belangrijk ja, nee, dat is ja, ook zo. Maar ik vind het ook, kijk, als ze op vakantie gaan naar Argentinië en ze gaan naar een huisje waarvan je denkt, nou, ik weet niet precies hoe dat zit met dat huisje, dan moet je dat zeker wel kunnen uh, vastleggen en vervolgens kunnen onderzoeken en dan moet je over kunnen publiceren. En dan, dan wordt het voor de RVD misschien een argument, ja, maar wacht even, werd hinderlijk gevolgd. Dat is toch een heel gek grijs gebied. Ik wil jullie even meenemen naar een opvallend initiatief van de politie IJsland. De politie IJsland heeft een website gemaakt om een lugubere moord op te lossen. Op die site kan iedereen meedenken over raadsels rondom de gewelddadige dood... van de 34-jarige steenwijker Halil Erol vorig jaar. Jullie hebben beide die site bekeken. Wat viel, u, viel jullie op? Ja, <lacht> gruwelijk. gruwelijk. gruwelijk ja. Ik vond het grappig. Sorry dat, sorry dat ik het zeg, maar ik vond het... Ja, ik vond het echt... Gruwelijk en grappig. De details is. die je ziet. Um, misschien even uitleggen. Je, je krijgt dus vrij veel informatie over die moordzaak. Het gaat om een, om Absurd, een moord. Bizar veel. Bizar veel. Uh, er is een, een, een uh, lijk gevonden in verschillende stukken in een zak. Uh, in een greppel. Uh, bij een weiland. Je ziet de foto's. Je ziet de zak. Hoe die is dichtgenaaid. Uh, je komt echt heel erg dicht bij het slachtoffer. En vervolgens... Vervolgens uh, wordt er uh, nou, de standaard opsporing verzocht informatie gegeven... en interpretatievragen. Namelijk, waarom denkt u ja. dat, er zoveel, uh, dat het lichaam opgedeeld ja. Ja. is in zoveel stukken? En daar uh, hangt dan vervolgens uh, een stukken. forum aan, wat ook weer heel maar Willem Schoon ik ben wel benieuwd naar jouw gevoel voor humor. Nou ja, kijk, ik, ik, hier wordt gewoon gebruik gemaakt van wisdom of the crowd, hè? Dat, is, en, en als je die dat betekent als je maar gewoon een vraag in de groep gooit, zeg maar, ja. op internet in dit geval, dan, dan krijg je allerlei creatieve antwoorden. Dus je maakt gebruik van de, van de slimheid van een heel groot aantal mensen. Dus als je die reactie ook leest, dan zitten de meest wa waanzinnige suggesties bij, waarom dit of waarom dat in die, in die zaak. Bijvoorbeeld op de vraag waar, waarom uh, zijn de lichaamsdelen, waarom zou je een lichaam in verschillende stukken hakken? Precies. Dat was ongeveer de vraag, ik weet niet, iets anders geformuleerd, maar dat was de vraag. Ja, ja. ja. en daar kwamen echt, echt heel de uh, maffe, en, uh, en, maar ook vindingrijke uh, suggesties op. Dus ja. Het zijn gewoon recherchevragen. Je maakt gebruik van de massa om daar misschien creatieve antwoorden op te vinden. Ik ga ervan uit, ik weet niet zeker wat het is, ik ga ervan uit, dat dit gebeurt met een instemming van de nabestaanden. Als dat niet zo is, dan heb je een probleem, vind ja, ik. Maar, maar ik denk dat het wel goed is van de politie, want ze worden vaak verbeten, en dat is ook in bepaalde zaken gebeurd, dat weten we allemaal, dat ze worden dicht van uh, kokervisie. Mm -hmm. En op deze manier kregen natuurlijk wel verschillende inzichten. Volgens mij zit er ook een hoop Jij ja, moet dat wel weer gaan filteren. Maar het is bijna maar ook een publieke een... brainstormen op deze manier. Ja, ja. ja. maar waarom dat is niet? Heel, ja, nee, ik vind het heel fascinerend. Het, uh, er zit een er je die vraagstuk aan, dat zegt Willem Schoenen terecht. Ja. Maar, het is maar toch weet wel of die namen nou staan dat ze we nou weer eens zijn. Nee, he? nee maar het is wel ongetwijfeld. Maar deze zaak uh, in augustus... Uh, wat is er al bij Opsporing Verzocht iets gedaan. Dus ik neem aan dat de politie denkt... nou goh, we gaan op zoek naar misschien onentardokse maatregelen. Ik weet het niet, ik, ik weet niet wat de motieven zijn van ja, de politie. Het verschil, ja, het verschil met en... op Opsporing doen. Dan gaat het echt om feitelijke vragen. Hier gaat het echt om interpretatie. Ja. Waarom, ja, zou iemand, überhaupt iemand een, waarom zou iemand een plastic zak gebruiken? Ja, ja, zou ik dichtbinden? Nou, wat misschien nog wel interessant is, is dat... Als je dan gaat analyseren hoe uh, er wordt gereageerd, dat de politie denkt: Zo, wacht even, die zegt handen afgehakt. Maar dat was, dit hebben we niet opgeschreven. Die gaan we eens even bellen, want die weet er meer van. Die heeft hele specifieke daderinformatie. Ja, maar het is interessant. Want we zitten hier met drie niet-juristen niet, niet bij elkaar. Maar het is eigenlijk heel interessant. Want daar zitten ook alle juridische aspecten aan. Namelijk voorkennis. Gaat de politie niet voorkennis daarmee uh, naar buiten brengen? Ja. Uh, en ook de vraag, wat doe je met de antwoorden van mensen? dat kan ook wel eens hele specifieke kennis voor zitten. En die zit in mijn forum openbaar toegankelijk. Ja. Ja. Dat vind ik wel, want je kan het allemaal zien. Hè, wat mensen dan erop zetten. En ik weet niet of dat nou niet meer Ze mogen anoniem reageren. Ze hoeven ah, ja, je niet te reageren. Maar, maar dat kan je maken. zo terugvinden. Ja, IP-adressen, de politie heeft er allerlei technieken voor. Dat is... En dan denk ik van ja, dat kun je misschien beter afschermen. Want... Maar het is, het is eigenlijk normaal recherchewerk, maar je doet het in het publieke domein. Dat is het, dat is ja. het interessante van. Ja, ja. ja dan goed, het is, het is interessant, maar het is toch ook wel op het scherpst van de sneed lijkt. Want, want wat, gaan we dit nu vaker zien, dit soort de manieren van rechercheren? <laughs> ik, ik, weet, ik weet het niet, maar het dat is allemaal oud niet. in die open. Het dus is heel, heel bizar. Nou, ja, het zou natuurlijk wel, wel, wel, wel fantastisch zijn. Als, als, als, als, nou, ja, fantastisch. Het zou natuurlijk wel zijn, als, als langs deze weg een zaak zou worden opgelost. CSI, vanaf hier PC. Ja, met z'n allen CSI-spelen. En, dan, ja, en dan, zijn, dan barst de discussie natuurlijk echt nog van, van, van met welke zaken gaan we dit wel doen en met welke zaken niet. Willem Schone, Hoofddirecteur van Dagblad Trouw en Petra Grijze, presentatrice van WNL. Hartelijk dank bij Dit is Radio 1. Lunch. We gaan uh, in de nationale nieuwsquiz van lunch op zoek naar de nieuwskenner van deze week. De spelen we vandaag met uh, Hans van den Einde uit Apeldoorn. Waarvan ik nu al kan zien dat de verkeerde microfoon open staat. En die staat nu de goede open. <laughs> en jij zag het als eerste. Ja, ja. Je wees maar op het lampje wat verkeerd branden. Meedenken, hè? Ja, maar je hebt, kijk, de technicus kijkt op jouw rug. Dus dat is helemaal niet zo heel gek. Ja, <laughs> oké. Okay. Maar dat meedenken is wel heel goed. 72 punten. Ja. Uh, dat is de score die jij moet gaan evenaren. En liefst natuurlijk overtreffen. We gaan ons best doen. Ja, ben je erg into nieuws? Ja, ik uh, ben wel een, een echte nieuwsvolger. Uh, ja. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben vertegenwoordiger. De hele dag op weg? Ja, op, op pad. Op pad naar en, klanten. Wat vertegenwoordig je? Ik uh, vertegenwoordig elektrotechnische componenten. En wat betekent dat in normaal Nederlands? <laughs> uh, alles wat op het gebied van uh, elektrische verbindingen en automatiseringsproducten uh, te maken heeft. In een specifieke markt? Ja, dat is wel machinebouw, industrie... Uh, de installatiewereld, dus in die, uh, in die hoedanigheid. En rode lampjes vallen er ook onder. <laughs> ja, ook. We gaan jouw uh, nieuwsfactor uh, vaststellen, Hans, uh, ja. door jou een aantal vragen te stellen. Die nieuwsfactor neem je mee in de tweede ronde. Die twee vermenigvuldigen met elkaar en dat moet een uh, eindscore opleveren. Ja. Veel succes, dankjewel. De nationale nieuwsquiz van het wereldrecord. Ah, ik vind het prachtig dat we het hebben. Hè. Ja, het is zo mooi dat we eindelijk iets bereiken als Belgen. Ik vind het een klein beetje uh, belachelijk eigenlijk, want het parlement lijkt meer en meer op een speeltuin. Uh, maar ja, ja, ja welke wat, wat duur eraan? De Belgen braken een dubieus wereldrecord. Ze zijn nu al 250 dagen bezig om een nieuwe regering te vormen. Mijn vraag is, van welk land pakten ze het wereldrecord af? Ik uh, dacht Irak. Nou, dat dacht je goed. Dat klopt. Ja, dat was na de verkiezing van 7 maart 2010. Toen zijn de IRK's naar de stembus gegaan. Het tellen van de stemmen duurde lang en geen enkele partij had een meerderheid. Dat heeft uiteindelijk tot een toenmalig wereldrecord geleid. De tweede vraag. Gisteren was er een groot feest in Gent... maar ook in de rest van het land waren er ludieke evenementen... tegen de politieke impasse. Studenten in Leuven riepen zelfs een revolutie uit. Wat is de naam voor die revolutie? Oh, ik weet dat ze gratis patat uitdeelden, maar... Nou, Lomme, friet, revolutie. Ik weet het niet. Als jij op deze manier door blijft gokken, dan wordt het nog een leuke middag. Ja, want het is de frietenrevolutie. Echt waar? Ja, oh, dat was echt goed. Ik, werd, ja, ik ben verbaasd over je eigen genialiteit. Ja, ja dan, dan, het, het nationale symbool van de belgen Vlaams ja. of Frans Franstalig. Dus uh, zei een student op, op tv, daarom noemen we het dit maar de revolutie. Net nog gelezen in de krant, dus uh, oh, okay. ja. denk dat daarvan kwam. De derde vraag. Nederland had het wereldrecord regeringsonderhandelen... ook 33 jaar op zijn naam staan, met 208 dagen. Mijn vraag is om welk kabinet ging dat? Ik denk het kabinet Den Uyl. Nou, nu denk je het een keer niet. Ah. Nee, dat was het kabinet van 8 Van Ach. Acht 1 was dat. Twee punten. We gaan door met de vierde vraag. Ik laat je een fragmentje horen. En de vraag is, wie is hier aan het woord? De minister-president heeft een zeker imago... van een ontspannen omgang met de oppositie... Nu de minister-president wegloopt voor dit debat... is dat imago wat ons betreft wel in één keer aan gruslementen. Dat is uh, André Rauvoet. Klopt. Ja, dat is André Rauvoet, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. Ja. Precies. Dat, uh, samen met de rest van de oppositie uh, is hij boos op uh, Rutte. Die weigert om naar de Kamer te komen over de bezuinigingen... Uh, op het passend onderwijs. De vijfde vraag. Op welke bijeenkomst was premier Rutte wel... Uh... PersB-inkomst? Nee, moet ik moet nee, roken. Nee, nee, nee. nee. nee. Libelle Nieuwscafé was hij. Nee, je weet het niet. <laughs> Libelle Nieuwscafé, maandelijkse <laughs> evenement met verrassende gasten... in Café Durok in Den Haag. Okay. Daar was hij wel. Bij de volgende vraag kun je, je uh, maximaal vier punten verdienen. Uh, je krijgt onderwerp, een hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we het? Als wat? je denkt okay. te weten, ja, dan uh, precies wat. Dan uh, hm. moet je stop zeggen. Ja. Vier. Een Belg is mijn baas en toch regeren we. 3. Vorig jaar waren we voor het eerst de allerbeste. 2. Voor de verandering droeg gisteren iedereen van ons handschoenen... en niet alleen de keeper. Stop. FC Twente? Ja, <lacht> dat klopt. Ja, FC, FC Twente was het. Een ja, ja, ja. Belg is mijn baas en toch regeren. Ja, dat was de eerste. Dat betekent dat jouw, jouw factor is vastgesteld op vijf...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 De Volksraad heeft onderzoek gedaan naar het reilen en zeilen van onze provincies en er gaat nogal wat mis. Politici hebben te weinig informatie, bestuurders geven gebrekkig leiding en de samenwerking met gemeentes hapert nogal eens. Uit een opiniepeiling blijkt echter dat bijna driekwart van de Nederlanders niet van de provincie af wil moeten we alles laten zoals het nu is of kunnen we niet zonder deze schakel tussen de rijksoverheid en de gemeente. Ik praat er straks over met Max van den Berg commissaris voor de koningin in Groningen. De stelling waarop u kunt reageren is de provincies functioneren uitstekend. Met u daarmee eens of oneens sms staat daar 7070 dus 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op het nummer 0800 1101 0800 1101 stemmen via de website www.stamp.nl of twitteren @stamp.nl. De provincies functioneren uitstekend. Dat dus straks. It's not good enough when ever see any fun. Als het liedje van The Tunes. Het debuutalbum van de Nederlandse folkrockgroep die zo heet Tunes. Hans van het Einde. Ja. Vijf goed in de eerste ronde. Dat betekent dat je de vijftien moet gaan halen in de ronde die we nu gaan spelen. Ja. Gaan we ons best doen. Ik zie virtuele zweetplekken. Ja, niet alleen virtueel. Nee? Nee. Dit wordt wel een zwaar kopje thee, denk je? Ja, denk het wel. Maar goed. Ja, ja ik, tot nu toe. Je hebt, je hebt het helemaal niet slecht gedaan. Maar goed, ja, ja, de vraag is ja. natuurlijk of je over Arno Woesthoff heen kan. Die uh, had 72 punten. Ja. Dus dat gaan, nou, ja, dat was afgelopen woensdag. We gaan het gewoon proberen. Zal ja. maar doen? Ja, 90 seconden komen. krijg je de tijd. Je krijgt uh, zoveel mogelijk vragen op je afgevuurd. Als je het niet weet, dan roep je pas en dan gaan we door. Als je uh, het wel weet, dan wil ik een antwoord horen. En dan uh, gaan we door naar de volgende vraag. Prima. Succes. Dank je wel. De Nationale Nieuwsblis. Welke sporten willen op 27 februari in remont zijn train maken? Pas. Juwe van Gelder. Welke minister werd gisteren op het Malieveld de demonstranten onthaald met Boeggeroep? Van Bijsterveld. Donner. Door wie wordt Loek Hermans opgevolgd als voorzitter van MKB Nederland? Pas. Hans Biesheuvel. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de verlenging van de militaire operatie Altea. In welk land? Somalië. Bosnië. De oppositie in welk land wil dat daar een beeld van Hosni Mubarak wordt verwijderd? Egypte. Azerbeidzaan, Welke wielrenner heeft de derde et etappe in de ronde van Oman op zijn naam geschreven? Pas. Theo Bos. Ja. De columns van welke kolonisten worden verfilmd? Pas. Sylvia Witteman. de Republiek Kyrgië gaat president Poetin eren door wat naar hem te noemen? Een plein. Een berg. <laughs> Welke oud-politicus noemt Geert Wilders een kortstondige komeet? Een wiegel? Bolkestein. Oh, ga lekker. Wat moet, wat moet schapen in Kamperveen Kalmeren tijdens een autorellie in maart? Ik weet het pas. Muziek. Welke prinses prijkt bovenaan de lijst met favoriete prinsessen van het blad Forsten Royal? Dat moet maximaal zijn. Goed, dat ja, dat punt. is waar. Het college in welke stad wil niet langer jaarlijks 1 miljoen euro investeren in Natuurpark Ecodroom? Eh, uh, Lelystad. Zwolle. De Tweede Kamer wil een onderzoek naar de hoogte van de prijzen van welk product? Pas. Benzine, had je geweten. Ja. Welke auto wielrenner Branson, wat is benoemd tot ambassadeur van het WK Wielrennen in 2012? Theo Bos. Jan Jansen. Twaalf jaar na de komst van de VN Vredesmacht... hebben gisteren de laatste blauwhelmen welk land verlaten. Ik moet dan verschuldig blijven. Sherri Leone. Vreselijk. Waar heeft de <laughs> tiener in Cairo een gestolen beeld van een farao teruggevonden? Op het Tahirplein in de vuilnis. Ja, een afvalbak. Pioef. Ah, oh, zeg, wat een drama. <laughs> Voelt het heel erg? Ja. Ja, ja, ja ik dacht, oh, het zal er niet gebeuren dat je zo'n een goede ronde hebt... en dan ga je toch nog met nul punten eruit. Maar dat is niet gebeurd. Je had er twee goed. Nee. ja. Dat betekent dat jij op een totaalscore van 10 komt. Ja. Het is wel eens beter geweest. Ja, twee jaar geleden ging het iets beter, maar goed. Eh, ja. ja, toen was je hier ook, maar ja. het is ook wel eens slechter geweest. Ja, goed. Je krijgt in ieder geval twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience. Heel ja, erg bedankt. Onze was... exclusieve lunchradio. En ik wil je hartelijk danken dat je hier was, Hans van Teijden. Goed, vrienden bedankt. Dan gaan wij uh, telefonisch contact leggen met de weekwinnaar Arno Woesthoff. Arno, goedemiddag. Ja, goedemiddag. 72 punten, het is je gelukt? Ja, zomaar, ik had het nooit gedacht, maar... Uh... Hartstikke leuk. Nou ja, het ging hartstikke goed, toch? Ja, het ging redelijk lekker, ja, vond ik. Maar ja. er zijn allemaal andere kandidaten die het overeen kunnen, hè? Redelijk tot zeer lekker. 300 euro, dat is de, de weekprijs. Kijk eens aan, leuk. Ga je er nog iets speciaals mee doen? Ik heb al duizend dingen die ik ermee kan doen. <laughs> Noem maar één. Uh, mooi fles wijn kopen. Een mooie fles wijn kopen. Ik wil je hartelijk danken, Arno. En van harte feliciteren met jouw prijs van nieuwscanner van deze week. Dank voor het meedoen. En veel plezier. Dank je wel. Goed weekend. Gefeliciteerd. We zijn straks terug na ene. Dan gaan we het hebben over de Benelux onder andere. En we gaan stemmen op om de Benelux-landen een zetel in de G20 en het IMF een gedeelde zetel te geven. We gaan straks praten over die Benelux. Wat is dat eigenlijk en bestaat dat eigenlijk? Zometeen in lunch na het Nationaal. Ik geloof. ik geloof ik geloof Ik geloof ik geloof in de mensen een CRV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 De grote maestro Sir Colin Davis dirigeert zijn bewerking van Beethovens Strijdkwartet. En de beroemde celliste Natalia Gutman schittert in het eerste celloconcert van Haydn. Kom luisteren naar het Nederlands Philharmonisch Orkest in het concertgebouw. 26, 27 en 28 februari. Bestel snel op orkest.nl. U bent. Voordeelslager. Klik laminaat, stunter. Of uw vliestrui-discounter